1 uur. NPO Radio 1. Met Erik Smit. Straks na het radiojournaal gaan wij in Dr. Kelder en Co weer in... op de hypes en hysterie in de lage landen. Kook jij ook zo graag met natuurlijke ingrediënten? Dan heb ik nieuws. Dat is onmogelijk. Ons voedsel is namelijk helemaal niet natuurlijk meer... maar lekker in elkaar geknutseld in een laboratorium... om vervolgens geheel natuurlijk op een akker te groeien. Klinkt dat eng? Toch zitten er ook heel veel voordelen aan. Dat straks nu eerst het nieuws met Lieselot Thomassen. In de Syrische hoofdstad Damaskus zijn honderden Syriërs ter straat opgegaan... als reactie op de vergeldingsaanval van afgelopen nacht. Ze zwaaien met vlaggen en zingen nationalistische liederen. nacht om drie uur kondigde president Trump de bombardementen aan... die samen met Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden uitgevoerd. Met die raketten zijn doelen geraakt... die verband houden met de Syrische chemische wapenopslag. Bij mij in de studio buitenland-redacteur Martin Wiegman. Martin, Syriërs dansen in Damascus dus op straat. Wat is de officiële reactie van de regering Assad? Nou, die is nog redelijk kort. Uh, de, meneer Assad heeft gezegd dat hij het bombardement vooral ziet als een aansporing... om de strijd met het terrorisme in zijn eigen land verder aan te gaan. En uh, hij zegt verder dat het Westen nu elke geloofwaardigheid verloren heeft... en zijn invloed in het hele Midden-Oosten kwijt is uh, geraakt hierdoor. Ja, en dan zou die OPCW, die organisatie voor een verbod op chemische wapens... vandaag beginnen met een inspectie in Douma. Want deze raketaanval vannacht was een reactie daarop... op het gebruik van chemische wapens daar vorige week. Hoe staat het met dat onderzoek van de OPCW... Nou, een paar minuten geleden heeft de OPCW kenbaar gemaakt... dat hun inspectie doorgaat. Tot de hele ochtend hebben we daar nog niks van vernomen. Maar het lijkt er nu toch op dat er genoeg veiligheidsgaranties zijn... voor deze inspecteurs om uh, naar de plek te gaan... waar vorig weekend uh, die vermeende gifgasaanval is geweest. Om daar verder onderzoek naar te doen. En ik denk dat de belangrijkste vraag waar ze naar op zoek zijn... is de vraag of er naast het chloorgas wat daar gebruikt is... waarvoor inmiddels wel vrij veel uh, aanwijzingen zijn... of er ook nog sprake is dat er ook ander gifgas... Uh, zou kunnen zijn. En dan wordt er van alle kanten aangedrongen op overleg. Weet je, gaat dat plaatsvinden? Wanneer? In... Ja, je ziet dat meteen al enkele uren nadat uh, de bombardementen... hebben plaatsgevonden, dat iedereen nu in zijn reacties... ook alweer het overleg... Uh, het begint aan te prijzen. Dus we wisten natuurlijk vanochtend al dat Rusland de Veiligheidsraad bij elkaar wil roepen. Dat, is natuurlijk, dat zal in New York moeten plaatsvinden, dus daar is het nu nog een beetje vroeg voor. Maar het lijkt me logisch dat dat in de loop van de dag wel gaat gebeuren. We weten dat de NAVO-landen vanmiddag worden bijgepraat in Brussel... door de Fransen, de Britten en de Amerikanen over wat ze nou precies hebben gedaan en wat ze willen... Uh, ook China zegt dat er alleen maar ruimte kan zijn voor dialoog hierna... en niet voor militaire acties. Duitsland benadrukt dat het politieke proces weer, uh, weer hervat zou moeten worden. En ze worden daarin bijgestaan door uh, mevrouw Mogherini... de buitenlandcommissaris uh, van de Europese Commissie. Uh, die, zegt, die kondigt een conferentie aan voor 24-25 april... waarbij de hele internationale gemeenschap weer verder moet gaan praten... voor een politieke oplossing voor het conflict in Syrië. Dankjewel.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 Het satoudara kopstuk Michel B. is door Oostenrijk uitgeleverd aan Nederland. Het OM verdenkt hem ervan dat hij leiding heeft gegeven... aan een criminele organisatie die zich bezighoudt... met onder meer afpersing, drugshandel en witwassen. Ook wordt hij vervolgd wegens wapenbezit. Regisseur Milos Forman is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij is wereldberoemd door films als One Flu... over de koekoesnest en Amadeus, waarmee hij Oscars won voor beste regie. Het NOS Journaal... In een vol stadion in Soweto hebben duizenden mensen afscheid genomen van Winnie Mandela. De voormalige anti-apartheidsactiviste overleed begin deze maand op 82-jarige leeftijd. Correspondent Bram Vermeulen was een van die duizenden in dat stadion. Nou, Zuid-Afrikanen weten wel hoe je een begrafenis moet houden. Dat wisten ze al tijdens de apartheid toen dit soort gelegenheden altijd... ...uitmonden in politieke protesten en zo is het natuurlijk ook bij de begrafenis van de moeder van de natie, Winnie Mandela. Misschien wel de grootste anti-apartheidstrijder. Ze dode om te blijven als een hele wereld tegen haar conspiret. Ze dode om te gaan. Ze dode om te voor wat was. Right. Als we de verhaal van Nomsa, Mouwini, Madigis en Mandela... vertellen, hoop ik dat het onze kinderen ...dat om een hero te zijn, moet je alleen maar zijn. Winnie Mandela is eigenlijk sinds het einde van de apartheid politiek aan de kant geschoven. Ze te radicaal was, te controversieel. Maar als je deze sfeer ziet in het voetbalstadion van Soweto... Dan zie je dat ze bij lange na niet is vergeten. Why is all the woman are wearing dukes like you are? It's because they are respecting Mama Winnie Mandela's death. As she used to wear a duk also she was looking pretty and young. We gonna miss her because she was the mother of nation. May her soul rest in peace. Dank u. De vrouwen dragen die doek zeggen ze want Mama Winnie ...was de moeder van de natie. En die doek, die representeert die moeder, die sterke vrouw... ...samen met de vuist in de lucht. Dat staat voor de strijdbaarheid van de vrouwen hier. En dus zeggen ze hier op deze begrafenis dat Winnie Mandela eigenlijk niet dood is... ...maar is vermenigvuldigd in al die vrouwen die zich nu, vandaag en misschien ook later kleden zoals haar. Correspondent Bram Vermeulen was dat vanuit Zuid-Afrika. Max Verstappen start morgen bij de grote prijs van China... vanaf de vijfde positie. En dat is volgens Formule 1-verslaggever Louis Dekker geen slechte plek. Verstappen moet niet mikken op een overwinning, denk ik, morgen. Maar kan wel een aanval wagen op de derde en de vierde plek. En dan gaat hij natuurlijk aan het podium denken. En dan is het natuurlijk wel erg interessant dat degene die voor hem staat... Uitgeleken de viervoudig wereldkampioen is Lewis Hamilton. Pole position is voor Sebastian Vettel. De Duitser duwde zijn teamgenoot Kimi Raikkonen... in de laatste ronde van de kwalificatie... met een miniem verschil van 87000 ste van de eerste plaats. Het weer, de zon schijnt af en toe en het is lange tijd droog. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanavond vanuit het zuiden buien. Die trekken morgen weg en dan is er weer vaker zon. Morgen is het 15 tot 19 graden. Beste luisteraars, hier is Dr. Kelder en Co. Uw zogeheten zenmoment op de radio in tijden van heigerige verwarring. Deze week duiken we in het DNA. Kan de biotech ons bevrijden van de erfelijke aandoening... en brengt deze revolutionaire technologie... een geneesmiddel voor kanker dichterbij? Hoe ver mogen we daarbij gaan als mensheid? Als het kan, betekent dat dan ook dat het moet. En kunnen de kunst ons helpen bij deze vraag?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 Ervaar nu de limited series van Alfa Romeo tijdens de Alfa Days. Voorzien van alle gemakken en luxe en tot wel 4.000 euro inruilpremie. Kijk op alfaromeo.nl Hi, ik ben Andrew Morton van Australië, reisspecialist Travel Essence. Wilt u deze zomer iets nieuws zien? Australië, maar dan heel anders. Op Safari in the Outback met Aboriginal gidsen... en heerlijk relaxen op de Great Barrier Reef.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 Heerlijke reizen down under. Travelessence.nl In Centro... Ngependa Kuvava Kavahida Zahidi. Kwaza Bababu. In Centro... Sasapia Nikenia. In Centro Kwenye radio SUV. In Centro. Ja, IT Company. Nu ook in Kenia. NPO Radio 1. Avro Tros. Radiotherapie tegen Hypes en Hysterie. Met Erik Smit. Lieve mensen, het doet mij deugd dat u ervoor hebt gekozen... om ons wekelijkse uurtje Radiotherapie tegen Hypes en Hysterie te ondergaan. Live vanuit Vondel CS ben ik, Erik Smit dus, vandaag uw debutant-presentator. Dr. Kelder is namelijk op buitenlandse missie in de Schotse Hooglanden. Vandaag neem ik u mee in de wondere wereld van het DNA, wat we daar allemaal mee kunnen. Mijn twee hooggeleerde gasten van dienst zijn vandaag... Dr. Rosanne Hertzberger, microbioloog en columnist voor NRC Handelsblad... en professor Rob Zwijnenberg, gespecialiseerd in, jawel, kunst en wetenschap. Hij is directeur van het Instituut voor Kunst en Genetica van de Universiteit Leiden... en vertegenwoordigt in deze uitzending ons geweten. Welkom. Jort is echter niet helemaal afwezig. Jort, waar ben je? Erik. Hey, waar zit je precies? Hallo. Hallo. Ik zit op uh, Earl's Hall Castle in, in the Kingdom of Five. Dat is een uurtje boven Edinburgh, Eigenlijk in Zuid-Schotland. Nog niet helemaal in de Highlands, maar wel in een huis uit 1530. Nou, oh, dat is Daar leuk. We zijn op missie. En wat ben, je er, wat ben je er allemaal aan doen, joh? Nou, hier. De fazanten die laten zich horen. Nou, we zijn met een groepje vrienden. Uh, uh, ja, eigenlijk. We doen Highland Games. Dus we gaan straks paal werpen en ha hm. hamer slingeren. Maar we beginnen met schieten. Oké. Okay. Is dus jongeheer Baudet is er ook jongen bij jongen aanwezig? Met, met het paal werpen? Jongeheer Baudet, is hij er ook aanwezig? Ja, Ik kan echt geen mededeling doen over de samenstelling van de groep. Maar oh. ik kan niet ontkennen dat hij... Uh, ik heb hem wel echt zien lopen, ja. Dan spreekt hij een ja. beetje Cambridge ja. English. Ja, dat doet hij heel erg ja. ja. Oké, okay. nou, luister. Hé, hey Jort, de huid van gisteren was een wetenschappelijk onderzoek... naar de schadelijke effecten van alcohol. Daar heb jij natuurlijk al uh, ja. hier al veel eerder aandacht aan besteed. Maar ons geliefde vocht blijkt echter nog schadelijker te zijn dan we al dachten. Door ieder glaasje alcohol mm. schijn je 30 minuten kort te leven. Zeg, Kelder, hoeveel uren heb jij gisteravond van je leven weggetikt? Uh, zeker een aantal uren. Want ik heb gisteren een heel referaat van de gastheer Paul Veenhuizen gekregen over... Het nuttige van alcohol en hoe goed dat voor je is. Deze man is 74. Hij heeft hier in de kelder 6000 flessen klein liggen. Die gaan allemaal opgedronken worden de komende jaren. En hij wordt 100. Nou, we zullen het zien. Wetenschappelijk onbewezen, maar we gaan het proberen. Hartstikke <laughs> mooi. Neem er eentje van me. Je show is nu in handen van een plezier. complete beginneling. En meer kan ik er even niet van maken. We wel een heuse journalist. Heel veel succes. Ook uh, Rosanne en andere gasten. Deze. Dankjewel. Tot volgende. Bye bye. Ja, Rosanne, jij drinkt al zeker zo'n negen maanden niet meer... als ik jou zo zie, met deze mooie ronde buik die jij hebt. Uh, jij gaat bijna bevallen. Hoeveel tijd is er nog? Uh, ik heb nog twee weken tot de uitgerekende datum. Dus, oh mijn god, dat uh, kan ja. ook nu gebeuren eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, het oh, je is je de... niet geheel zonder risico, ja. deze uitnodiging. En, en hoe, is het leven, hoe bevalt dat leven zonder alcohol? Nou, het is wel saai. Het, is, het lijkt soms bijna meer cultureel of een soort van religieus... dat je als zwangere niet hoort te drinken. Want volgens mij um, is het heel moeilijk om aan te tonen... dat echt één glaasje per week, dat dat nou echt een probleem is. Dus het is meer zo dat je... Ja, ik drink eigenlijk meer niet vanwege de blikken die je dan krijgt. Ja. Um, ik heb met mijn oh, verjaardag wel dat doe, je, daar, dat doe jij dus toch? Ik ben niet zo opstandig dat je zegt die, die blikken negeert. Nou, volgens mij, weet je, uh, volgens mij is dit het zo dat als je uh, uh, kijkt naar de groepen mensen die drinken tijdens hun zwangerschap. dat de rode wijndrinkers het beter doen dan de bierdrinkers. Ook al zou dat natuurlijk helemaal niet moeten uitmaken. Maar dat komt omdat rode wijn drinken een eigenschap van hoogopgeleide vrouwen is. en bier drinken van meer laagopgeleide hmm. vrouwen. Dus um, ja, goed. Meneer. Uh... Professor Zwijnenberg, ja. schikt u hiervan van deze mededeling? Uh, nee, ik had het wel een beetje verwacht op grond van alle onderzoeken. Maar uh, ja, ook ik uh, blijf rustig doordrinken. Ja, toch. Een paar jaar minder, kan allemaal niet minder. Um, het, het mag ook best wel een wat korter leven, als het maar. Uh... Het leven is ongezond. Dat weten we. Dat weten we nu eenmaal. Die gaat er dood aan. Ja. Zeg, ik wil nog even wat ander nieuws met jullie doornemen, namelijk het volgende. Um, bekend werd dat er in China een baby is geboren, vier jaar na het overlijden van zijn ouders bij een verkeersongeluk. Dat stel dat uh, kon moeilijk zwanger worden en waren in een IVF-traject gestart uh, begonnen. Een dag voor het terugplaatsen van van de bevruchte eicel kregen de ouders echter een fataal verkeersongeluk. De grootouders wisten een jarenlang procederen de eicellen te bemachtigen... en hebben het kind via een draagmoeder uit Laos ter wereld laten brengen. Dr. Hertzbergen, zou dat iets voor jou zijn geweest, dat uh, draagmoederschap? <tiedacht> ik vind dit zo'n gekke vraag. Nee, nee ik, ik heb er ook nooit over nagedacht. Ik vraag me af wat de eigendom... Ja, de eigendom van het kind... Ja. Nou, Het is wel interessant, omdat we net die orgaandonatie-discussie hebben gehad. En van wie zijn nou eigenlijk je lichaamsdelen als je komt te overlijden? En ik denk dat je voortplantingsmateriaal, dus je spermacellen en je eicellen... van wie is dat nou eigenlijk? En die, en die embryo's. Dus ja. mogen je ouders daar dan wat over zeggen? Of mag de staat zeggen, nee, dit is van ons en wij beslissen wat hiermee die gebeurt? Die, die, die, die grootouders hebben een rechtszaak gevoerd, volgens mij. En die hebben ja, nee, dat klopt. In, in de rechtbank ja. het eigendomsrecht... Dat komt omdat in China dat, dat draagmoederschap verboden is... Ja. Maar um, even zonder gekke. Mag je, mag je een baby op de wereld zetten zonder ouders? Vind je, Rosanne? Lastig. Als die grootouders nou echt, uh, echt dat gaan opvoeden... als hun eigen kind en draagkrachtig zijn... en verantwoordelijke mensen zijn... Uh, ja, dan misschien wel. Ik, ik weet het eigenlijk niet. En ik het, denk kind, dat het kind heeft een moeder, natuurlijk. De draagmoeder. Ja, dat is in zeker wel. De biologische moeder, ook genetisch. Zou het een kunstproject kunnen worden, dokter Zwijnenberg? Of professor, oh. hè? Trouwens, wat, wat, wat, wat heeft u het liefst? Professor of dokter? Toch wel professor. Ja? Oké. Okay. Ja. Nee, je ik mag ook gewoon ja. op zeggen. Her professor. Ja. ja. <laughs> uh, uh, het zal geen kunst. Uh, ik, ik vind het. Dus ik snap wel de, de, uh, uh, uh, het gedoe eromheen. Maar uiteindelijk gaat het alleen maar over draagmoederschap. En als kunstproject vind ik het uh, acht dagen moederschap hebben al zo. Wat ik een leuk kunstproject zou vinden... Is ja? wat we nu kunnen doen, is van huidcellen eicellen maken. Uh, dus dat zou ik van mijn huidcellen eicellen maken. Uh, die kan ik met mijn eigen zaad bevruchten... en naar het kind laten opgroeien. Dat zou ik een mooi kunstproject vinden. Hmm. Ja. Dat is gevaarlijk, hoor. Als je in een café zit... Ja? Je schraapt je, ja. en je schraapt je arm dus langs de bar... En er zitten een paar huidcellen op dat iemand daar gewoon... Uh... Iets van gaat maken. Ja, dit ja. is jouw kind, kan ik dan zeggen. En wie is de eigenaar van, ook ja. vervolgens? Nou, um, we gaan dan toch even naar de, uh, het, het meest oververhitte nieuws... van de afgelopen week. Even bellen met... Nee, we gaan niet bellen met. We gaan naar het oververhitte nieuws. Dat is de wat de woningmarkt overkookt. En met name de woningmarkt natuurlijk in Amsterdam... En uh, het zorgt ervoor dat uh, uh, ja, mensen op die toetreden tot die woningmarkt... jonge mensen met name, eigenlijk amper een huis kunnen vinden. Ja. Maar het zorgt ook voor iets anders. Het zorgt ook dat bestaande uh, uh, ja, bewoners van Amsterdam... Uh, met, met heel veel overwaarde op hun huizen... Uh, dat die uh, gaan verhuizen naar andere steden. Nou, bijvoorbeeld Den Haag, naar Rotterdam, uh, ook naar Utrecht. Maar zonder een huis te verkopen, maar het huis te verhuren. En, uh, en ze krijgen uh, gunstige financieringsregelingen of een bank aangeboden om elders ook weer een ander huis te kopen. Om een lang verhaal kort te maken. Ze worden particuliere beleggers. Eh, Rosanne, jij bent kort geleden eh, verhuisd eh, en resideert thans in Den Haag. Nee, Rotterdam. Rotterdam. We zijn net naar Rotterdam verhuisd. Oh, wat goed van je. Ja. ja dat is nog een mooie stad met toekomst. Hè? Zeker. We hebben het verleden hier in Amsterdam. Nou, heb je nog last gehad van beleggende Amsterdammers daar? van, 0, van 0, 20 nou ja, De, de huizenprijzen stegen wel... De vraag is waar, waar wij nou hebben gekocht. Of we nou een beetje midden in die uh, huizenprijzenstijging... hebben gekocht of uh, aan het eind. Wat ik wel kan zeggen is dat de enige reden... dat wij dit huis hebben kunnen kopen... want wij kregen nul hypotheek. Dus uh, de enige reden dat we het huis hebben kunnen kopen... is gewoon omdat ik met een gouden lepel... in mijn mond ben geboren. Oh ja. En uh, dat zal ik gewoon heel eerlijk bekennen. En daar ben ik gewoon helemaal onderdeel van dat nieuws. Dat ja. je inderdaad uh, tegenwoordig... met een zak geld uh, eigen geld... Moet aankomen om een huis te kunnen kopen. Ja, als starter. Dat is op zich niet zo heel gek. Dat zou best goed zijn als iedereen dat zou moeten. Maar er zijn heel veel mensen die dus uh, met, met, met, met uh, grote leningen aan het werk kunnen. En, maar die, en moeten... die particuliere beleggers vind ik wel een probleem worden. Ja? Dat er Vertel steeds eens. meer mensen komen die huizen ja. wegkopen... die eigenlijk voor mensen bestemd zijn die die huizen echt nodig hebben. En dan vervolgens die huis gaan verhuren tegen heel hoge huur. Als dat zich doorzet, ook in Amsterdam. Dat is toch echt een probleem, vind ik. Als het legaal is, dan ben je nog steeds als huurder wel heel goed beschermd. Hè? Jawel, de vraag is maar... of je dan beter af bent bij een particuliere belegger die je persoonlijk kent en die uh, misschien het beste met je voor heeft, of dat je uh, beter af bent bij een ja. grote institutionele belegger of een, uh, een prins, uh, hoe heet hij ook weer? Prins Constantijn. Nee, Bernard. Ja. Oh, prins Bernard, pardon. Ja. Ja, ja de, de Pandjesprins hè, in Amsterdam. Maar wat toe, in ieder geval toe gaat leiden, is natuurlijk nog verdere uitdrijving dat er steeds minder ja. van die pandjes beschikbaar komen voor uh, mensen die hier, Amsterdammers die hier, jonge Amsterdammers ja. die hier ook willen wonen. Willen starten, een stadje en willen wonen. Ja. Even jij iets anders. We gaan het eens even hebben over de situatie in Hongarije. Uh, premier Viktor Orban heeft uh, ja, afgelopen zondag de verkiezingen al daar glansrijk gewonnen. Uh, ik vind dat een beetje beangstigend. Uh, omdat dit uh, nogal een corrupte despoot is, uh, in mijn ogen... die de democratie in Hongarije om zeep helpt. Uh, wat, vind je, wat vindt u daarvan, uh, professor Zijnberg? Nee, ik, ik las inderdaad uh, ook in de krant... Van, uh, de, wat, uh, dat er ook onderzoek is gedaan door het uh, Europese parlement. Ik vind het wel, ja, dat klinkt allemaal een beetje uh, cliché... maar het is zorgelijk... Het is ook zorgelijk omdat er steeds de suggestie wordt gewekt van, van democratie. Ja, wat je ook in landen ziet als Rusland en, en Hongarije en, en Polen in zekere zin... Terwijl democratie is niet alleen maar stemmen... maar democratie is een houding natuurlijk. Een, een, een bepaalde opvatting... hoe je een land uh, moet uh, besturen... of hoe je, een land, hoe je met je burgers moet omgaan. En dat vind ik toch wel erg... als je dat leest over Rusland... over Hongarije, over Polen. Polen is ook echt heel erg. Ja, uh, dat die heel... landen zitten ook echt in de EU. Rusland zit daar ver bij. Het komt wel heel dichtbij... Ja, die ja. antidemocratische ontwikkelingen. Rosanne, wat vind jij ervan? Ja, lastig... Um, ik denk dat het een groot probleem is als je op een gegeven moment binnen de EU zegt uh, wij, wij werken met elkaar samen op basis van een aantal waarden, dat het heel erg lastig is als een lidstaat zo ja, dat de situatie zo escaleert. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Polen. Uh, ja, ik denk dat je mensen moet kunnen of lidstaten moet kunnen terugfluiten en uh, dat dat dan vervelende consequenties oplevert. En het zet ook een klein beetje druk van buitenaf. Uh, ja, er zijn binnen Hongarije natuurlijk ook allemaal groeperingen... die daar uh, ja. grote bezwaren tegen maken. En om die groeperingen dan te steunen, uh, ja, dat denk ik dat dat een heel ja. goed signaal is. Nou, maar die groeperingen die worden steeds kleiner, die worden een beetje onthoofd. En die groeperingen, met name de journalisten, die hebben het uh, steeds zwaarder. Ja. Ja. We gaan even um, um, iemand uh, spreken daarover, die er wat meer verstand van heeft. Vanuit het Europese parlement klinkt namelijk nu de roep... om Hongarije op het Europese strafbank. Te Even bellen met. Aan de lijn Judith Sargentini, lid van het Europese parlement van GroenLinks en aanvoerder van deze lobby tegen Hongarije. Mevrouw Sargentini, hallo. Goedemorgen. Goedemiddag. Ik, zou het geen, goedemiddag. ik zou het geen lobby tegen Hongarije willen noemen. Nee, hoe zou je het anders willen formuleren? Het is, ik heb een onderzoek gedaan en gepubliceerd om te kijken wat de staat van de rechtsstaat, de democratie en grondrechten in Hongarije is. Uh, en ik heb problemen met de regering en hoe zij de rechten van hun burgers inperken. Maar Hongarije en de Hongaren zijn natuurlijk gewoon leuke mensen. Ja, nee, natuurlijk. Ja, er zijn er heel veel. Er zijn ook iets minder leuke mensen die proberen die democratie om zeven ze te helpen. Mijn overgebleven Hongaarse collega's die uh, nog steeds een beetje onafhankelijke journalistiek kunnen maken. vinden dat uh, nou ja, de lobby, nou ja, goed, deze actie, dat onderzoek, veel te laat op gang komt. Uh, Orbán begint inmiddels aan zijn vierde termijn. Wat vindt u daarvan? Ik ben het helemaal met ze eens. Uh, het laat ook zien hoe ingewikkeld het is om in Europa voldoende politieke wil te vinden. om, uh, om Orbán aan te pakken. Uh, regeringen in lidstaten kijken eigenlijk al sinds 2010 weg. Het Europese parlement is een van de weinigen... die elke keer de vinger op de sere plek heeft gelegd. En omdat de Europese Commissie en de lidstaten niks deden... proberen we nu zelf te zeggen... Ja, de uiteindelijke consequentie zou moeten zijn dat uh, de Hongaarse regering niet meer mag meestemmen in de Raad van Ministers over besluiten die ons allemaal aangaan. Ja, maar daar hebben we het zo meteen nog heel even kort over. Wat trof u zo al aan in Hongarije? Noem ze de belangrijkste ja, uh, grieven die in uw onderzoek zijn gevat? Nou, het, de, de Hongaarse uh, regering onder Orbán heeft vanaf 2011 de grondwet zes keer aangepast. En altijd op een achternamiddag en altijd ging het morgen in. En de consequentie daarvan was bijvoorbeeld dat het constitutioneel hof steeds minder rechten heeft. Uh, er zijn kranten gesloten van de een op de andere dag, van de week uh, Ja, onlangs er, nog hè, daar ja. zijn nou een verkiezingen. Ja. Precies. Een radiostation uh, ook, de nek omgedraaid. Uh, ja, rechters uh, worden politiek benoemd. Dus als jij voor de rechter staat als burger... weet je niet meer waar je aan toe bent. Uh, kan een hele politieke uitspraak worden. NGO's die financiering uit het buitenland krijgen om, om Hongaren te helpen... worden gezien als, wat heet, agenten van het buitenland. Zijn ja. ook Russisch getint te worden. En als je George Soros allemaal... heeft dat ook wel gefinancierd al daar, hè? Die wordt daar ook Ja, maar wel... dan ook gewoon de Noren ja. en ook gewoon de Europese Commissie. Gewoon een normaal soort werk voor NGO's die proberen... Uh, discriminatie tegen te gaan, bijvoorbeeld. Dus het is een land waarbij de, ja. de media gemuilkort heeft... de rechtspraak uh, gemuilkort is... de NGO's ja. geen vrijheid van bewegen meer hebben. En zo zie je dus een land afkalven en autocratischer ja. worden. Kortom, die, hele, ja, precies die, die democratie wordt daar om zeep geholpen. Nu even terug naar dat artikel 7. Uh, die procedure die op, op gang gezet moet worden. Wat, wat beoogt dat precies? Nou, ik heb dus dit rapport geschreven en dat was al bij de gratie... Uh, van de gratie god zou ik wel bijna willen zeggen. Het was al uh, vrij ingewikkeld... om de meerderheid in het parlement... Uh, te laten besluiten dit te gaan doen. Maar nu ligt het rapport er. Uh, uh, en dat mag dan weer... gewijzigd worden door collega's. Dus die ja. kunnen nog proberen daar de harde puntjes af te halen. En dan moet ik in september... dat ter stemming brengen. En dan heb ik twee derde meerderheid... van het parlement voor nodig. Dat is moeilijk. Want Victor Orbán... zijn politieke partij Fidesz... is lid van de Europese Volkspartij. Dus dat zijn... Zijn ja. de CDA's en de CDU's van deze wereld. Als ik hen zover krijg dat ze nu eens een keer kritisch willen zijn ten opzichte van hun familie. Daar twijfelt u aan. Nou, er zijn er een heleboel ja. die dat willen... maar er zijn er ook een heleboel die daar nog steeds voor wegschrikken. Ja. Het leiderschap van de Europese Volkspartij, Manfred Weber... Uh, heeft van de week nog weer uitgebreid... Orbán gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst. Ja. Nou, dat kan maar... eigenlijk allemaal veel sneller dus in Europa. Is het niet veel makkelijker om onmiddellijk die geldkraan naar Hongarije dicht te draaien? Want die geldkraan die zorgt heel erg voor het financieren van die oligarchen van, uh, van Orbán. Is het niet? Ja. Dat is zeker waar, maar ook dat gaat niet sneller. Want ook daar heb je een politieke meerderheid voor nodig. En lidstaten moeten ja. dan zeggen, ja, wij zijn bereid dat te doen. Oké, okay, dus eigenlijk dus in Europa kunnen we eigenlijk we heel weinig uitrichten. Goed, mevrouw Sargentini, wat, wat, wat, wat, wat, wat gaat u doen... als u zometeen toevallig Orbán in Brussel tegen het lijf loopt? Dan nou, geef ik hem een hand en dan probeer ik in gesprek te gaan. Okay. Ja, tuurlijk, je moet altijd met elkaar blijven praten. Nou, dat vind ik een heel goed voornemen. Wilt u hem dan in ieder geval namens mij in zijn gezicht spugen? Ik vind het helemaal uh, niks. Nee, maar, nee. maar ik, ben, ik ben het met u eens dat, hier, dat je hier heel kwaad over mag zijn. Uh, maar dat, dat bewoord ik, ik dat liever woord met woorden. Goed, dank u wel voor het gesprek. Gaan we, ons, uh, gaan we door naar ons voedsel. En het moet volgens de laatste hype natuurlijk allemaal vers... en vooral vol natuurlijke ingrediënten zitten. Organisch is het to toverwoord, uh, dokter Rosanne Hersbergen. Volgens jou is het een hype in de keuken, toch? Hè? Al die uh, natuurlijke ingrediënten. Ja, ik heb vorig jaar een boek geschreven Ode aan de E-nummers. En uh, er kwamen allerlei voedselmythes eigenlijk... Uh... Um, naar voren, dus over e-nummers, maar ook over uh, gluten en uh, lactose en zo. Maar eigenlijk de grootste mythe die ik tegenkwam, was. Um, elke keer als iemand zegt. nee, ik kook altijd alles graag uit de basale bestanddelen, want dan weet ik in ieder geval wat erin gaat. En een soort van die. Ja, het idee dat als je alles maar zelf kookt en als je maar zoveel mogelijk, laten we zeggen, de bewerkte producten laat liggen. dat je dan controle hebt over wat je eet en dat je kan begrijpen wat er in je voedsel zit. Dat was de grootste mythe. Ja, want dat is dus allemaal niet het geval. Nee, nou, het grappige is dat veel consumenten die denken... die maken een soort groot onderscheid tussen Gentech en, uh, laten we zeggen, natuurlijk. En, organic um, is het grote woord. Hè, ja, organic woord, ja. Is, is biologisch. Dat is dan weer, weer wel echt wat anders. Ja. Biologisch betekent echt een manier van telen. Dus ja. uh, zonder bescheidingsmiddelen, zonder kunstmest en nog een aantal andere regels. Maar... Um, uh, uh, zeg maar de, de, de, er is een heel erg groot grijs gebied tussen wat je allemaal kan uithalen met uh, gewassen. En wat je in de zaadveredeling, bijvoorbeeld in plantenveredeling, allemaal uh, ja, kan doen. Dus er is een heel groot verschil tussen laten we zeggen, de moestuinzaden. Die je van generatie op generatie kan doorgeven. Um, en het, het industriële. Ja, uitgangsmateriaal, het zaaigoed... wat akkerbouwers in Nederland gebruiken. En vooral, uh, ja, ik ben op bezoek geweest bij Rijk Zwaan... en ik ben op bezoek geweest bij Beo. Dat zijn een aantal grote plantvedelaars uh, in Nederland. En uh, het is echt ongelooflijk wat die kunnen uittoveren met... En jij bent daar uh, heel enthousiast over, hè? Terwijl er heel veel mensen zijn die er ontzettend kritisch over zijn. Ja, nee, ja. het is gewoon, ja, het is prachtig... wat voor techni techniek daar achter de schermen zit. Uh, je regenboogtomaatjes uh, met al die vrolijke kleurtjes in die bakjes... nou die zijn niet voor niets, uh, paars, groen en geel en rood, uh, daar kan je gewoon... ja, er is gewoon ontzettend veel mogelijk... behalve, laten we zeggen, het klassieke... de mooiste tomaat selecteren en daarmee verder gaan. Uh, bijvoorbeeld tomatenzaden. Ja, die ja. worden um, ja, onder de zonnebank gelegd, zeg maar... onder de UV-straling, zodat er extra veel mutaties in terechtkomen... zodat je eigenlijk altijd wel een mutatie in het gen krijgt... van kleur of smaak of vorm... Um, of. Uh, ziekteresistenties En door ja, die technieken en door ook DNA te volgen... dus niet alleen naar de gewassen zelf te krijgen... maar precies te weten welke eigenschappen, dus welke genen... bijvoorbeeld uh, ja, ervoor zorgen dat een tomaat een leuke kleur krijgt. Door die te volgen ja, kan je ontzettend veel bereiken. Bijvoorbeeld ziekteresistenties ja. En dat heeft er met, ja, in praktisch gezien in de Nederlandse kas... hoeft er niet meer te worden gespoten tegen ziektes. Ja, en in andere landen mislukt oogsten niet meer... waardoor er honger en dat, uh, en dat het is ja. lastig, honger krijgen. Ja. Dat dat voorkomen wordt. Um, wat mag er nu eigenlijk wel met diegene en wat mag er in Europa niet? Uh, wat hebben we met elkaar afgesproken daarover? En er wordt een onderscheid gemaakt tussen, laten we zeggen, natuurlijke. Het gaat eigenlijk over de techniek. En het gaat eigenlijk voornamelijk over de vraag: kan zo'n kruising in de natuur uh, tot stand komen of niet? Dus. Um... Ja, als jij, laten we zeggen, een, een, een rode tomaat door een kleine mutatie een gele tomaat wordt... dan had dat in principe ook in de natuur kunnen gebeuren. Maar als jouw katoenplant ineens een, ja, een gen van een bacterie uh, in zich uh, krijgt... waardoor die um, ja, een toxine gaat aanmaken, een, een soort... Ja, eigen bestrijdingsmiddel gaat aanmaken... waardoor je er niet meer over hoeft te spuiten... dan zeg je, nou, die, de kans dat, die bacterie, dat dat bacteriegen spontaan... Laten we zeggen, in die katoenplant terecht zou zijn gekomen, is zo klein. Daar heb je zoveel, laten we zeggen, menselijk ingrijpen voor nodig. Dat uh, noemen wij Gentech. Maar er zijn ook weer veel uitzonderingen op die regel. Binnen de uienteelt bijvoorbeeld heb je protoplastenfusie. Nou, dat kan nooit. Protoplastenfusie. Ja, pardon. Dat, ja, dat uh, heb klinkt je. Heerlijk. Je hebt, laten we zeggen. Daar zit in een ui van. Ja. ja. Je hebt kruisingen bijvoorbeeld. Je hebt steriele planten die zich nooit kunnen voortplanten, waar je altijd, laten we zeggen. Ja, die kruisingen in het lab in een reageerbuisje tot stand moet brengen. Nou, daarop zijn uitzonderingen gemaakt. Omdat dat een soort en dusdanig standaard techniek is, standaard gereedschap ja. in de veredelingskist. Uh, ja, die wilden ze, wilde ze kunnen blijven gebruiken. Nou, het, het, het allergrootste bedrijf op aarde, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval het meest bekende bedrijf op aarde, wat natuurlijk heel erg in, in, in die zaadveredeling zit, is het bedrijf Monsanto. Hè. Dat is uh, overnaamprooi overigens van uh, het Duitse Bayer. Um... Monsanto was echt nooit dichtbij. Ook maar het grootste bedrijf ter wereld. Nee, hè? nee, nee. dat is. Uh, nou ja, daar mag je zo In iets meer over zeggen. Bedrijf, maar we weten natuurlijk. Ja. Uh, nee, maar het grootste zaadveredelingsbedrijf, dat bedoel ik toch. Ja, oké. Dat wordt nu met uh, die fusie uh, wordt dat wel. Uh, ja, ja. ja, daar wordt, komt het heel dichtbij. Um, nou ja, goed, we, we kennen eigenlijk al decennia lang een enorme ja, eigenlijk, uh, opwinding over dat bedrijf Monsanto, Amerikaans. Mm -hmm. uh, jij bent daar veel genuanceerder over. Nou, ik zie, ik zie ook wel problemen. Laten we zeggen wat Monsanto in principe doet. Gentech was he, ontwikkelen en daarvoor bijvoorbeeld zorgen dat er uh, ja, binnen het katoenveld, de Chinese katoenvelden veel minder gespoten hoeft te worden met uh, bestrijdingsmiddelen en het voor de telers zelf bijvoorbeeld al een een veel gezondere situatie wordt. Dat dat is natuurlijk wel, wel te prijzen. Maar wat je krijgt, is een bedrijf dat uh, ik heb, uh, het hoofdkantoor zit in St. Louis. Ik heb daar zelf twee jaar gewoond. En die zitten daar ah. echt letterlijk in het midden. Ik werkte daar niet hoor, trouwens, maar <lacht> die zitten echt letterlijk midden in het grootste maisveld ter wereld roepen ze. We moeten meer produceren om de wereldbevolking te voeden. En dan zie je dus. Als je de stad uiteraard alleen maar maai staan. De helft ervan gaat in de tank van de auto. Ja. De andere helft ervan gaat naar de koeien om hamburgers van te maken. Klopt dat narratief ook? Nou, inderdaad, dat klopt niet. En er zijn, er zijn bij Monsanto, wat je ziet is dat... en dat komt over het algemeen met Gentech-was... dus zodra je echt dat, die technische um, veredeling uh, gaat gebruiken... Uh, krijg je een aantal vervelende, laten we zeggen bijeffecten bijvoorbeeld eigendomsrechten ja dat is uh, interessant. ja en in Nederland waar dat verboden is kan je bijvoorbeeld groentezaden worden niet gepatenteerd. Het wordt een heel ander eigendomssysteem. Um... Dus je kunt eigenaar worden van plantjes van, van, van leven in eigen, eigenlijk. He? Ja, in principe kan dat nu niet. En het Europees Octrooienbureau heeft vorig jaar gezegd... dat alle, laten we zeggen, natuurlijk verkregen eigenschappen... dus die niet door Gentech verkregen zijn... Uh, dat, die zijn niet octrooieerbaar. Dus die octrooien die houden geen stand in Europa. En daar zijn ze in Nederland wel blij mee. Want die groentezadenbedrijven ja. die hebben al, al decennia het kwekersrecht, dat betekent dat... Ja, het is eigenlijk bijna een soort open-source systeem... of een open-innovation systeem... waarbij als ik een nieuw ras maak... en uh, dat wordt beoordeeld ja. van nou dat is echt iets nieuws... dan mag ik dat verkopen. Maar als jij een bedrijf hebt, dan mag jij het misschien niet verkopen, ik kan het wel licenseren aan jou... maar uh, je mag daar wel mee verder werken. Dus je mag dat ja. materiaal wel gebruiken om, weet ik veel wat... een rode tomaat te maken of een extra resistentie in te zetten. Dus het is um, op dit moment best wel een open... Weet je, daarvoor, daarvoor zorg je echt dat er veel innovatie kan plaatsvinden. Um, en ja, voor, de, voor die patenten zijn we denk ik terecht wel een beetje huiverig. Ja, want wat kan dat dan? Uh, ja, wat, wat voor bedreiging kan dat opleveren dan in theorie? Nou, het is. Uh, ik kijk ook even naar de overkant, maar. Uh, het is... Professor Zwenenberg. Ja, die zit uh, aan de overkant. Ja. Nou, ik denk dat er wel ethische aspecten van zijn. Hè, van mag je eigenschappen überhaupt? natuurlijke of, of uh, genetica, mag je dat überhaupt bezitten? Is ja. dat überhaupt? Kan dat ooit eigendom worden? Maar die innovatie die. Uh, ja, ik denk dat zodra je zegt, uh, dit is van mij. En er mag helemaal verder niemand mee verder werken. Ja, dat dat de vooruitgang in de sector wel tegenhoudt. Dat nou, is wel. een heel beroemd ja. geval van, hè, van die borstkankergen. Dat ja. een tijd lang is dat gepatenteerd door een groot bedrijf. En dat hinderde toch in feite de, de, de ontwikkeling van allerlei medicijnen tegen borstkanker. Ja. Dat, dat is door het hooggerecht, hoogst Och, rechtshof, nu uh, opzij gezet. He, ongeveer deze uh, verklaring ook. He, van, van Het is natuurlijk en het kan niet gepatenteerd worden. Iets, een natuurlijke uh, modificatie. Maar toch, he, het, is, het is een uh, rare ontwikkeling. En die ontwikkeling gaat zich doorzetten. Dat je ook je eigen genen gaat uh, vercommercialiseren. Dat ja. zul je gewoon gaan zien. Ja. Er is nog wel een vraag. Moet je wel een paar goede, goede genen hebben natuurlijk. Jawel. Ja. Ja. Je, nou, je... ja, of hele zieken. Ik ja, nog heel even over Monsanto. En ja. vooral die fusie met Bayer. Wat je krijgt. Is dat je. Kijk, er zitten voor, laten we zeggen, de wereld een aantal hele belangrijke aspecten aan die veredeling. Niet alleen duurzaamheid. We willen met z'n allen minder uh, bestrijdingsmiddelen gebruiken. Ja. We willen met z'n allen. Uh, Daar levert meer... de montante ook veel van, en trouwens, Bayer ook. Ja, dat is, een beetje, dat is een beetje griezelig. Dus als je, wat is nou nog, laten we zeggen, de drijfveer ja. voor een bedrijf om resistenties en nieuwe resistenties in te bouwen? Wat we met z'n allen natuurlijk willen. Want we willen dat die akkerbouwer minder op zijn trekker hoeft te stappen. om ja. te spuiten tegen allerlei ja. ziektes. Uh, ja, wat is nou nog de drijfveer voor een bedrijf wat tegelijkertijd ook diezelfde bestrijdingsmiddelen verkoopt? Dat is een, laten we zeggen, een risico, dat is wel een vraag. Uh, die daarbij komt kijken. Ja. Ja. Rosanne, eten we überhaupt nog eigenlijk iets natuurlijks? Is er nog iets over waarvan je zegt... nou, dat is nog echt helemaal oorspronkelijk? Ik denk het eigenlijk niet. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, mais... en de voorloper van mais... dan wordt gedacht dat dat theocinte is. Dat is een, een, een... dat zou zeg maar de wilde mais zijn. Zo groot als je, ja, zo als je, groot pink, als je pink. Heb je film gezien? Uh, um, ja, Dat je echt bij wijze van spreken een hamer nodig hebt... om die korrels door midden te slaan... om iets eetbaars uit te krijgen... Um, en als je ziet wat dat nu is... Niet alleen, een voedsel, niet alleen voedsel... maar eigenlijk een grondstof... voor een hele sector... waar je van alles ja. uit kan maken. Ja, um, nou, brood. Ik, uh, ik ben nu bezig met uh, onderzoek naar brood. Broodgist, bijvoorbeeld. ja Dat is ook tot in de, tot in, tot in de tandjes... Uh, geoptimaliseerd en veranderd. En ver ja... Al die mutaties die we hebben opgewekt. Uh, we hebben alles naar ons hand gezet. En dat is maar goed ook. Ik denk dat dat een, een goede zaak is. Dat ja. we, um... Kortom, we moeten eigenlijk helemaal die niet natuur Die natuur wordt wel een over... beetje overrated, hoor. Ja dat, ja, dat vind ik nou eigenlijk ook. Um, we praten zo verder over wat er allemaal kan en mag met ons DNA. En kijken dan ook naar mensen en dieren. Maar eerst... De jonge dokter. Rosanne, het, nu, het woord is nu eigenlijk aan jou, hè? Want ik mag dit volgende onderdeel helemaal niet doen, hè? Nou ja, volgens mij mag ik het ook niet helemaal doen. Maar um, ja, we hebben hier een uh, kandidaat uh, promovenda. Uh, je bent natuurlijk twee weken geleden al uh, gepromoveerd, Renate. Welkom. Dank je wel. Um, maar we gaan hier jouw verdediging nog eventjes dunnetjes over doen. Uh, Waar de kandidaat uh, Renate Nijmeijer kun je vertellen aan ons um, wat er in jouw proefschrift staat? Ja, zeker. Uh, veel mensen doen aan de lijn, Ik maar de meeste mensen. Op het moment, hè? pardon. Oh ja, waarde of op verdediging, ja. Ja. <laughs> um... De meeste mensen houden dit niet lang vol en uh, vallen uh, na een poos terug in een oude eetpatroon. En er is een groep mensen die het wel langere tijd volhoudt, zelfs als het hun gezondheid ernstig schaadt. En dat zijn mensen met anorexia. Hoe kan het dat deze groepen zo verschillen? En ik heb hiernaar onderzoek gedaan voor de Rijksuniversiteit Groningen en Akare kinder- en jeugdpsychiatrie. En heb gekeken naar automatische denkprocessen. En eerst heb ik aandacht onderzocht en het bleek dat onsuccesvolle lijners heel erg werden afgeleid door voedselplaatjes. Wacht even, zijn de onsuccesvolle lijners zijn dat de mensen die de, hun dieet niet volhouden, of zijn dat de anorexia patiënten? Nee, dat zijn mensen die graag willen lijnen, maar het dus eigenlijk inderdaad niet volhouden. Okay, ja. Dus anorexia patiënten worden in deze gezien als succesvolle lijners. Maar succesvol is natuurlijk een beetje. Ja, dus een gek, ze gaan aan uh, dood. Ja. Een gekke, gekke term. Dus ja. dat, dat noem ik ook niet zo. Maar okay. uh, uh, heel veel mensen die proberen te lijnen, houden dat, uh, houdt houdt dat niet vol. En komen soms zelfs meer aan. Uh, dan het gewicht waar ze ooit mee begonnen. Dus, uh, ja, het dat zogenaamde op... yo-yo-effect. Ja, ja, ja, inderdaad. En je um... hebt onderzoek gedaan naar de aandacht van die mensen. Ja. ja. En um, uh, ja, Wat ik dus uh, vond, was dat mensen met, uh, ja, die onsuccesvol zijn in hun lijnen... heel erg werden afgeleid door voedselplaatjes. En mijn verwachting was, nou, misschien is het dan wel zo... dat mensen met anorexia... Uh, heel goed hun aandacht kunnen controleren. Maar dat bleek niet zo te zijn. Ook zij werden heel erg afgeleid door voedselplaatjes. Um, dus blijkbaar um, is voor beide groepen eigenlijk voedsel zo belangrijk. Uh, en trekt het zo de aandacht. Uh, en mogelijk houdt het beide vormen van verstoord eetgedrag, dus zowel te veel eten als te weinig eten, in stand. Dus het idee is dat zeg maar, als, je, als je gewoon een gemiddelde persoon een voedselplaatje laat zien, hoeveel dat afleidt van laten we zeggen, waar ze mee bezig waren, ja. de persoon die een mislukt heeft geleid of zijn dieet niet kan volhouden, die wordt daar meer door afgeleid. Ja. Dus die is meer getriggerd of zo door dat voedselplaatje. Ja, inderdaad. Um, um, we hebben dat gedaan met computertaken. Dus het, zijn, uh, het gaat eigenlijk over automatische processen voor je. Het weet, heb je je aandacht al ergens op gericht. Dus dat gebeurt grotendeels onbewust. En uh, wat we vonden was inderdaad dat, uh, ja, dat die aandacht veel sneller werd afgeleid. Uh, um. Door mensen die aan het lijnen waren, dan mensen die niet met de, met de lijn bezig zijn. En die anorexia patiënten, zijn die nou juist heel erg gefocust op voedsel of zijn die nou eigenlijk. Uh, hebben ze daar een beetje afschuw van. Kun je dat zeggen? Nou, blijkbaar um, worden zij ook heel erg afgeleid. Um, mogelijk komt dat doordat ze um, um, eigenlijk heel uh, dat het een hele grote dreigwaarde heeft. Dus dat ze. Het, dat het, ja, zo bedreigend voedsel is, dus dat ze heel erg angst hebben... om ervan aan te komen bijvoorbeeld, dat het dan uh, op die manier ook afleidt. Interessant. Wat, wat kunnen we ermee? Nou, wat, waar ik wel een verschil tussen de groepen vond... was in hoeverre ze automatisch de neiging hebben om naar voedsel uh, toe te gaan. En wat ik vond was dat onsuccesvolle lijnen op automatisch niveau... dus eigenlijk de neiging hebben om naar eten toe te gaan, terwijl ze dat eigenlijk helemaal niet willen. En uh, uh, patiënten met anorexia hebben dus de neiging om van het eten weg te gaan. En uh, dat kan hun helpen bij hun bewuste intentie om te lijnen. Oké, okay, dus zo houden ze, zorgen ze ervoor dat ze ondanks dat ze waarschijnlijk... heel veel honger hebben, uh, toch niet gaan eten? Ja, dat het ja. onder alle omstandigheden eigenlijk lukt. Ja. Ja. En wat, uh, wat ga je ermee doen? Want ik begrijp dat je in, het, uh, in een eetstoorniskliniek werkt. Kan je het nog ergens praktisch toepassen? Nou, het zou natuurlijk interessant zijn om te weten of de reguliere therapie, bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, invloed heeft op deze uh, ook automatische processen. Want cognitieve gedragstherapie gaat juist eigenlijk, probeert invloed uit te oefenen op. Uh, gedachten die mensen hebben, dus meer bewuste gedachten. Maar uh, als dat niet zo is, is het misschien uh, belangrijk om er juist uh, nog een extra behandeling aan toe te voegen die rechtstreeks ingrijpt op deze processen. Interessant zeg.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 Ja, dank met Erik Smit. Ah, ja, sorry, dat is iets te vroeg. Ja, dank Rosanne, keren we terug naar de biotech... want dat knutselen met genen heeft een enorme vlucht gekregen... door de ontwikkeling van de techniek CRISPR-Cas9. Spreek ik dat zo goed ja, uit, de professor Zwijnenberg? Ja. Professor Zwijnenberg, daarvoor zit u hier... directeur van het Instituut Kunst en Genetica van de Universiteit Leiden. U bent geen wetenschapper uit een laboratorium met een witte jas aan... maar u weet hier wel alles van... Uh, waarom is dat zo? Nou, omdat ik denk dat die hele CRISPR-Cas9-technologie en, en trouwens, de hele biotechnologie een technologie is die een enorme impact uh, op ons leven gaat hebben. Uh, op wie en wat wij zijn als mensen. En dat het daarom belangrijk is dat niet alleen uh, biotechnologen zich daarmee bezighouden. Maar ook mensen zoals ik. Mijn achtergrond is uh, filosofie. Dus dat ook geesteswetenschappers zich daarmee bezighouden. En het is denk ik ook belangrijk dat uh, vanuit de culturele hoek, dus kunst... Uh, uh, zich ook met dat onderwerp gaan, gaan bezighouden. Nou, daarover later meer. Gaan we eerst even uitleggen wat dat crispr Cas9, Cas9, wat is dat nou eigenlijk? Ja, het is een technologie. Dus je hebt dan uh, DNA, dat in feite bepaalt... Uh, wat jouw lichamelijke eigenschappen zijn. Uh, nu kan het zijn dat in zo'n streng DNA uh, een stukje is... Uh, dat zodanig uh, gemuteerd is of fout is... dat je daardoor een bepaalde ziekte krijgt. Het zou mooi zijn als je dat er als het ware uit zou kunnen knippen. En dat is precies die technologie, CRISPR... dat je dat stukje dat, dat, je, dat je eigenlijk niet wilt hebben... Uh, dat je dat uit het, het gen haalt... en dat je dat vervangt door een stukje dat je er wel wilt hebben. Nou, dat is ook een, een, een uitvinding eigenlijk van de, van de Nederlandse wetenschapper. Ja, eigenlijk. Ja, ja. John Onze van der Oost van ja. de Universiteit ja, Wageningen. Hij is, ja. is ook een microbioloog. Een ja. collega van jou, hè, Rosanne. Ken ja. jij hem? Uh, nou, ik heb hem wel eens uh, zien spreken. Maar ik, uh, ja, het zijn, het zijn een, een groep van wetenschappers geweest. Hè? Dus het is ja. een aantal keer onafhankelijk ontdekt in ja. verschillende bacteriën. Het is een systeem uit, uh, uit bacteriën, eigenlijk waarmee ze virusinfecties uh, um, bevechten. En um, ja, wat een beetje jammer is, is dat uiteindelijk pas juist die groepen mensen... niet degene zijn geweest, dus die dat als eerste ontdekt hebben... niet degene die zijn geweest. Hé, hey, en dit is ook een heel handig stukje gereedschap om allerlei andere dingen te knippen. Dus uh, ja, er waren al allerlei verschillende mogelijkheden om DNA te knippen ja. uh, en om, om, om dat erfelijk materiaal ja, op hele specifieke plekken te knippen. Maar CRISPR-Cas maakt het nog wel echt een stapje preciezer en uh, eenvoudiger. Dus al die, al die hele belangrijke ethische vragen... Ja, dat, dat, die waren natuurlijk altijd al relevant. Maar het was ook een beetje zoals Elon Musk zou zeggen... praten over overbevolking op Mars. Um, een beetje ver van je bedshow En het wordt... Wordt nu allemaal nog een stapje, laten we zeggen, dichterbij. Die vragen worden allemaal urgent, ja. juist door die uitvinding. Ja, ja. want dat gaat heel snel met deze ontwikkeling. De ja, kranten dat... staan er vol van. Oh, uh, oh, ik, heb, ik zit zelfs in de appgroep waar het over dit onderwerp wow. gaat. Ja. En ik word eigenlijk wekelijks bestookt met nieuwe artikelen die hierover gaan. Uh, professor Zwenenberg, legt u eens even uit. Wat, wat is er nu op dit moment aan de hand en hoe snel gaat dat? Nou, ik zit ook in dat soort uh, groepen waar je steeds berichten krijgt van MIT en review en zo. En het gaat toch wel heel erg snel. Aan de andere kant, de, de belofte die de eerste was, dus het is eigenlijk, de grote belofte was dat, dat je kon ingrijpen in de kiembaan. Ja, en dus dat je, dat je bijvoorbeeld kon zeggen van, ik, ik ga die en die ziekte die veroorzaakt wordt door één gen, ga ik helemaal uit de mens bannen. Die grote belofte, als ik het allemaal goed lees... lijkt toch nog wel heel erg ver weg. Uh, maar wordt het al toegepast op mensen? Het wordt toegepast op mensen. Er worden, uh, dus als iemand kanker heeft, dan worden daar cellen afgenomen. Die cellen worden met uh, CRISPR uh, zo gemodificeerd... dat ze eigenlijk weer het virus, uh, het, het, uh, de kankercellen, aanvallen... Uh, in China zijn ze daar op dit moment uh, mee bezig. In Amerika willen ze ook een klinische trial gaan beginnen. In Amerika zijn ze nog eigenlijk bang voor uh, de, de gevolgen, de risico's. In, in China gaan ze er al iets een stapje verder mee. Dus er wordt al echt, uh, uh, wordt het al toegepast in klinische trials. En uh, er zijn allerlei proeven geweest in China... Uh, om menselijke embryo's uh, HIV-resistant te maken. Dus uh, resistent tegen AIDS... En kort geleden, een aantal maanden geleden, uh, was er een groep in Amerika die uit 60 menselijke MBO's. Uh, met een bepaald uh, genetisch bepaald hartfalen uh, dat we eruit hebben gehaald. Waarbij de belofte was van als we die embryo's hadden laten doorgroeien, zouden dat uh, gewone kinderen zijn geworden. Of dat helemaal klopt, uh, weet ik niet zeker. Maar zijn, die, zijn die, die proeven al succesvol te noemen? Nou ja, die proef ja. Uh, werd heel erg succesvol genoemd. Ik geloof van de, van de, van de 60 embryo's waren 48 nog uh, levensvatbaar. Dus dat betekent ja. dat je eigenlijk uit die 60 MBO's dat hartfalen hebt weggehaald. Dus als dat kinderen waren geworden, hadden ze niet die genetisch bepaalde hartfalen gehad. Designer baby, spraak je dan over? Ja, dat, uh, dat woord mag je geloof ik niet gebruiken, designerbabies. Van wie niet? Uh, nou ja, vooral van, van uh, biotechnologen niet. Hè. Oh, okay. uh, die, die worden er heel zenuwachtig van. Omdat dat het geassocieerd wordt natuurlijk met allerlei uh, dystopische uh, ja. uh, zaken. En de taal luistert hier nou. Je mag ook niet meer zeggen genetische manipulatie. Het is modificeren. modificeren want manipuleren, ja. dat klinkt ook alweer... Klinkt nou, heel fout. Rechtsom, zou jij het wat vinden, Rosanne, een designerbaby? Of bij, geef je toch de voorkeur aan de huidige verwekker? Nou, DNA. -gelen? is wel zo optimaal. Dus dat, uh, dat heb ik helemaal ja. niet nodig natuurlijk. Maar, um, nou nee. En wat ik wel een beetje griezelig vind hieraan... want ik heb ook wel bedenkingen hierbij... Um Kijk, dit zijn natuurlijk mensen die, in, in heel veel wetenschap heb je dit... dat je bezig bent met, met technieken en dat je bezig bent met proeven... en dat je denkt op een gegeven moment, wauw, het is wel echt heel heftig... wat we hier kunnen doen. Maatschappij, kijk heel eventjes over mijn schouder heen. Wat vinden jullie hier allemaal van? Je ziet het nu met de kunstmatige intelligentie. Van Jongens, de, de robots die wij kunnen maken straks, de algoritmes... die kunnen echt uh, uh, ja, de mensen... Ja, menselijke autoriteiten overnemen, laten we zeggen. En hetzelfde geldt voor die biotechnologen. Um, dat ingrijpen in die embryo's... want je moet bedenken, die embryo's die worden later gewoon vruchtbaar. Dus zij geven, laten we zeggen, hun materiaal ook weer door... aan de volgende generatie ja. en een volgende generatie. En dat ingrijpen... In zo'n vroege staat in alle cellen van het menselijk lichaam. Ja, ik weet niet of je dat moet willen. Um, vooral omdat je die, die volgende generaties. die heb je geen toestemming gevraagd. die hebben geen. Uh, laten we zeggen. Um, ja, die mm -hmm. hebben daar helemaal niks over te zeggen. Ja, ja, maar dat, is de, ja. de, de, dat is dus het vraagstuk waar u eigenlijk binnenkomt. Nou ja, dat want... wat ik net zeggen. De retoriek van, van de levenswetenschap is natuurlijk dat allerlei hele enge ziektes uh, worden opgelost, voor eens en voor altijd. We willen geen Huntington. we willen geen, geen ja. rare ziektes, kanker. en Dat is prachtig dingen. Dat is prachtig. Uh, maar ik ben het natuurlijk met Rosanne eens dat, dat je eigenlijk gaat bepalen voor de toekomst uh, uh, wie en wat wij zijn en wat we. Worden, welke ziekte niet bij ons mens zijn horen. Is blindheid, is dat, is dat een, een ziekte die je er eigenlijk uit wil hebben of niet? Uh, ja, dat zijn toch... Vind, vindt u dat er genoeg de... gesproken wordt hierover nee, tot veel, op dit moment? Want er wordt veel te weinig uh, Is de politiek er bijvoorbeeld al mee bezig? politiek is er nauwelijks mee bezig. Er is dus één Eerste Kamerlid, uh, Annelien, Annelien Bredenoord... Uh, die daarmee bezig is. Uh, maar dat, dat speelt zich af op, op een beetje niveau van. Ja, we moeten erover praten. Ja. Het, het probleem van dat erover praten is toch wel dat. Uh, hè, dus ook, ook, natuurlijk ook biotechnologen vinden dat we daarover moeten praten. en de ethische consequenties moeten, moeten uh, overdenken. Maar uh, het is zo complex en biotechnologen hebben al gouden neiging om dat debat te gaan uh, monopoliseren. Ja. Dus zeggen, ja, het is eigenlijk te complex. Dus je moet eerst dit en dat weten... voordat je er ja. iets zinnigs over kunt zeggen. Ik was een reactie van John van der Oost... Dus de, de bekende ja. onderzoeker... In, in het Financiële Dagblad van enkele weken geleden... of anderhalve week geleden. En die reageert ook een beetje kribbig op vragen hierover. En, uh, ja. dat is ook al... Maar het is ook die ja. Ja. voor biotechnologen... die eigenlijk vinden dat ze die ethische vragen... er ook heel makkelijk bij kunnen doen. En in zekere zin zie je dat ook steeds gebeuren. Hè? Van, van die embryo-wet en, en, en die, die, verbreding, die uitbreiding... Daarvan. dat is eigenlijk alweer een overbodige discussie geworden... op het moment dat je, dat je mbo's gewoon kunstmatig kunt creëren in het lab. He, dus ja. dan, dan, dan is dat alweer een... een, een. Dus ze zijn ja. heel erg bezig met die ethische kwesties... lossen die ethische kwesties in feite technologisch op... terwijl onderliggend natuurlijk precies de vraag is die die was aan de... ja. ook stelde van wat willen we eigenlijk wat de toekomst is van mensen en hoe biotechnologie daar een onderdeel van wordt in wezen is het een democratische vraag. Hè? Hoe spelen kunstenaars en ethici, uh, filosoof... een rol ja. bij deze bewustwording? Ik heb wel eens iets gelezen van u van dat, dat u een, een, een lichtgevend konijn heeft uh, voortgebracht. Nou, uh, ik heb dat niet huh? zelf voortgebracht. Dat zou mooi geweest zijn als ik dat had kunnen doen. Dat is een project van een kunstenaar. Uh, wat je wil, en daarvan zei ik net, het, is, het gaat om een democratisch debat. Wat je wil is dat in een debat zoveel mogelijk stemmen aanwezig zijn. En zoveel mogelijk stemmen die niet alleen maar dingen proberen uit te leggen, of dingen zeggen ja, het valt allemaal wel mee, of uh, we hebben de risico's in handen. Maar je hebt ook stemmen nodig die uh, de complexiteit en de ambiguïteit van dit probleem eigenlijk blootleggen. Het is een ambigu probleem. Ik wil ook dat kanker opgelost wordt, ja. maar wat is de prijs daarvoor? voor. Nou, die wat doen kunstenaars dan? Kunstenaars kunnen precies dat doen. Hè? Uh, uh, kunstenaars, en, en ik heb het niet over kunstenaars die een mooi plaatje maken. De kunstenaars waarmee ik werk, dat zijn kunstenaars die werkelijk het laboratorium ingaan en met levend materiaal aan de slag gaan, die dus even extreem bezig zijn als uh, biotechnologen zelf. Die kunstenaars, dat soort type kunstenaars, kan juist die ambiguïteit en die complexiteit blootleggen van dit onderwerp. Geef er eens dus een voorbeeld van. Ja, ik van. wil ook een voorbeeld, want ja. ik, ik, uh, ik heb ik heb toch wel veel gehoord over de mogelijke synergie tussen wetenschap en kunst. Maar ik heb er weinig in praktijk van gezien. Nee, het gaat niet zozeer dus, over synergie. Het gaat juist over kunstenaars die als het ware het lab indwingen. Gebruik maken van dezelfde materialen en technologieën. die in het lab beschikbaar zijn. maar daar iets mee doen dat totaal anders is. en dat veel meer wijst op. Uh, dat veel meer blootlegt. wat de ethische. en ook trouwens de esthetische grenzen zijn. van de biotechnologische praktijk. We dus hebben dat, echt een voorbeeld nodig. Dus even. dat groene. Ja. ja, net snap ik. Ja. <laughs> ik, ik dacht, het lijkt het een beetje. Een konijn. Uh, dat groene konijn bijvoorbeeld. is, is een kunstwerk. Het is al uh, van tien jaar geleden. Dat is van Eduardo Katsch. Hij is een Braziliaans-Amerikaans kunstenaar. En uh, dat is een konijn, dat is uh, in een bepaalde fase van, van die embryonale ontwikkeling van het konijn. is daar een gen in aangebracht dat een kwal doet fluoriseren. Dus dat konijn, dat als het groot is, fluoriseert al. Ja, dat gaf liggen. Dat, dat zorgde voor de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de discussie eigenlijk. Dat zorgde Daarbij. voor de discussie. Het ja. gaat over. Het is zi van... zichtbaar, tastbaar. Tastbaar, zichtbaar. Wie is verantwoordelijk voor dat soort uh, dieren eigenlijk? Ja. Maar sowieso een kruising tussen een kwal en een konijn. Je moet denken dat genetisch materiaal, want dit is GFP denk ik. Uh, ja. Ja. Ja. Uh, dat eiwit komt uit een kwal en dat komt terecht in een konijn. Dat kan dus nooit. Nou Tenminste, ja. zonder menselijk ingrijpen kan dat Nee, dat, uh, nee. Ja, zonder menselijk ingrijpen. Dat is voor jou waar ja. voor jou de grens ligt? Zonder de, nou, nou, dat is wel ja. een beetje de vraag. Want, want uh, ja, waar ligt de grens? Kijk, met, uh, bijvoorbeeld in gewassen. Uh, laten we het daar nog even. Als jij tarwe... Uh, Droogteresistent kan maken door kleine, laten we zeggen, mutaties heel gericht aan te brengen. Je, krijgt, je hebt het voorbeeld bijvoorbeeld van appels. Nou, appels die hebben ook allerlei last van infectieziekten. Ja. Als je dat met laten we zeggen, normale veredeling moet gaan ja. veranderen. Dan moet je dus voordat je. als je de kruising hebt gemaakt, moet je zes jaar wachten totdat je weet of die appel überhaupt eetbaar is, of die een beetje leuk uitziet... welke kleur die heeft, ja. welke, en of die resistent is. Terwijl met CRISPR-Cas kan je zeggen, oké... Okay, of met dit soort technieken kan je zeggen, nee, deze mutatie moeten we hebben... die zouden we eventueel ook, laten we zeggen, spontaan kunnen oproepen... door die appel onder de zonnebank te leggen... of aan UV-straling bloot te stellen. Uh, maar nu kunnen we dat heel gericht. Wat anders is, is als je een bacterieel gen... een gen vanuit ja. een heel ander koninkrijk van het leven... in die appel brengt en tot expressie brengt... Ja, dat vind ik wel een andere, andere vraag. Gaan, dus het is niet zozeer nog... de techniek, maar het is ja. meer... Ja, wat levert het op? We gaan hier nog heel veel over discussiëren, heb ik zo mijn vermoeden. Gaat, gaat u daar zelf ook echt. hebben uh, betrokken zijn om, om daar die discussies voor op te tuigen. Nou ja, om, om, om uh, uh, demonstraties uh, van mijn part. Uh, wij nemen studenten het laboratorium in uh, en gaan dan met kunstenaars dit soort dingen doen. Uh, wij denken na over de, de enorme commercialisering. De, dus met Christopher Kars is nu in China, in, in Beijing-Institute, het Genomic Institute, een klein uh, varkentje ge, ge, gemaakt. Ja. Dat zijn toch ontwikkelingen pracht. waar je... Dat... Nou ja, ja. Nee, maar het nou, gaat om de ethische... Het ja. gaat natuurlijk om dat de discussie aangeswengeld ja, ja, wordt. Ja, precies. En, dus, en, dat, en die ja. discussie, dat, dat is belangrijk. Dank dat, u wel. Niet dan. alleen, uh... Dank u wel, professor Zwijnenberg. Directeur van het Instituut voor Genetica en Kunst van de Universiteit Leiden. En graag bedank ik mijn tafelgasten voor de heldere en tegelijk filosofische bijdragers. Volgende week zit dokter Kelder gewoon weer op de presentatiezetel. Al of niet vergezeld van een fluorescerend Schotse sneeuwhaas. Hierna is het woord aan Tesselblok en de belangwekkende onderzoeksjournalistiek van het programma Argos. Zij belichten vandaag de banden tussen de alcoholindustrie en het ministerie van Volksgezondheid. En wij drinken, we drinken intussen nog een biertje. En om zo'n manier aandacht te geven aan ons drinken. Blijf denken, blijf luisteren. Thuis bij Afrotros.